Ja, dat was uh, de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. En dan gaan we nu over naar het nieuws. Erachter komen of er gediscrimineerd wordt. Het is een idee van de partij Denk. Zij noemen de discriminatie bij stages op basis van uiterlijk afkomst en geloof een hardnekkig probleem. Onderwijsminister Dijkgraaf vindt het een goed idee. Hij deelde zelf eerder ook al een oplossing voor stagediscriminatie in het MBO. Een van de mogelijkheden is om gewoon uh, dat de school eigenlijk bepaalt wie waar stage gaat doen. Niet iedere student uh, wil dat. Maar we gaan wel kijken of we dat gewoon mogelijk kunnen maken. Het kan zijn dat je iets langer moet wachten op een pakketje deze week. Bezorgers van Post.nl gaan staken. Het bedrijf wilde dat niet omdat het druk is door Black Friday. En ze stapten naar de rechter. Maar daarvan mag er gewoon gestaakt worden. De post- en pakketbezorgers willen een hoger loon, meer vaste banen en een goede regeling voor mensen die willen stoppen. Als je in Nijmegen een nieuwe ID-kaart of paspoort wil na een geslachtsverandering, betaalt de gemeente. Het is de eerste gemeente die dat doet. Ze willen zo de positie van LHBTI'ers verbeteren. En ook als je afgelopen tijd in zo'n geval voor een identiteitsbewijs betaald hebt, krijg je geld. En in het Friese Jouren raken ze maar niet uitgepraat over hun toren van Jouren. Andries Noppert stond gisteren voor het eerst op een WK met zijn keepers Hans in een goal... Op zijn oude basisschool zijn ze trots. Echt niet normaal. Dat was echt heel goed. Dat hij in de hoek duikt, dat vond ik echt heel goed van hem. Ja, dat was echt niet normaal. Dat was heel goed. Het was echt heel, echt niet normaal. Noppert speelde niet eerder een interland. Maar sporten, dat zat er al vroeg in, vertellen zijn oud-juffen. Turnen en uh, hij speelde voetbal. En als hij iets uh, wilde, dan ging het ook lukken. Hij hield dat heel, heel erg goed uh, vol. Noppert maakt de Vriezen dus hartstikke trots. Ik hoop ook dat hij uh, alle wedstrijden mag kieven. Verder. Ik vind het gewoon prachtig dat het gewoon echt de vries uh, met de WK meedoet. Het gewoon echt supermooi. Heb ik het weer nog. Het blijft vanavond grijs. Af en toe wat regen. Het koelt nauwelijks af vannacht. Morgen een droog begin. In de middag opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt dan 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen in de regio Noord-Holland. Meeste vertragingen alleen nog op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Batouverdorp en Amstelveen stad had heb je ongeveer een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. We'll eerste uur altijd uh, mijn uitzending. Het eerste uur altijd met toetstilemans, Maar deze keer ook het tweede uur in Toetstielemans. Ook uh, nog een uurtje jazz hier bij ZFM vanuit een uh, bevroren zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het uh, fijn dat u luistert. Dat had ik het eerste uur ook al gezegd. En uh, ik heb weer heel veel klaarstaan uh, voor het komende uur. En dit is, uh, het volgende wat ik klaar heb staan is een, uh, een eigenlijk een grappige combinatie. Want het is uh, Jazz Bandits met uh, onze eigen Nederlandse Eva Scholten. En uh, Jazz Bandits is een Noors uh, Jazz Trio. Ik heb daar een, uh, een leuk nummer voor klaarstaan. En dat is uh, Jean Dufleur van Jazz Bandits en Eva Scholten. De Jazz Bandit en Eva Scholten. Eva Scholten studeerde in 2010 af aan het conservatorium van Amsterdam. En zij wordt, uh, vooral, ge, ge, er wordt veel lof over haar uitgesproken uh, internationaal. Over haar perfecte timing en, en uh, mogelijkheden tot uh, uh, improviseren. Dat merkt u ook op dit uh, nummer hoe, hoe perfect de heldere klanken van haar stem uh, en de timing samen met de gitaar is. Ik vind het echt een uh, genot om naar te luisteren. En als je een uh, jazzprogramma presenteert en een, uh, een, een jazzliefhebber hebt... moet af en toe ook wel een van de grote van deze aarde weer terugkomen... in, uh, in, de, in de selectie van muziek. En uh, uh, ik ben uh, echt helemaal ook wel gek van deze uh, muzikant. En deze muzikant komt uit Amerika en zijn naam is uh, Miles Davis. En het nummer wat ik uit heb gezocht is Milestone. MUZIEK Made in Voyage Een album uitgebracht door uh, Blue Note Van een uh, hele bekende Amerikaanse jazzpianist en componist uh, Herbie Hancock Ook wel uh, zijn echte naam is Herbert Jeffrey Hancock En Herbie Hancock wordt beschouwd Als een van de invloedrijkste jazzmuzikanten Van de tweede helft van de 20e eeuw Een status vergelijkbaar met zijn mentor Miles Davis En uh, Miles Davis speelde ik natuurlijk voor uh, Herbie Hancock nou, we gaan weer terug van het Amerikaanse continent naar het Nederlandse continent. Maar de, deze twee uh, fantastische muzici spelen wel iets uh, van ook weer een hele bekende Amerikaanse saxofonist. wel de Charlie Parker. Het album heet dan ook uh, What Kind of Bird Is This? The Music of Charlie Parker. En het wordt wel uh, vertolkt door de fantastische drummer Erik Ineke. Met een, uh, met een hele leuke en fantastische jazz saxofonist. Die uh, meespeelt en dat is uh, Tineke Postma. Zoals gezegd de Eric Ineke express met uh, Tineke Postma met het nummer relaxing at Karma Erik, Ineke op Drums en Tineke Posma op uh, Alt Sax. What kind of bird is this? The music of Charlie Parker. Een uh, prachtig album. Um, in, in Zandvoort hebben we natuurlijk ook ons eigen theater, De Krocht. En De Krocht heeft vandaag een keer geen jazz, yes, maar een, een toneelstuk. En uh, dat is het toneelstuk uh, van Hamlet. En tocodrama, theatergroep Tokodrama is uh, sinds 2014... Jaarlijk, vaste gast in de krocht. En dit jaar met het toneelstuk Hamlet... in een verkort versie. Dus uh, dat staat vanmiddag op het programma. En uh, op 18 december... hebben we Madeline Bell... Celebrating a Jazz Christmas. Het concert is inmiddels uh, uitverkocht. staat hier op uh, internet. En dan in het nieuwe jaar gaat het gelijk weer verder... op uh, 15 januari met Tom Beek. Met een tribute to Stan Getz. En uh, 12 februari... Francesca, Ton en Max... Uh, Lonata, met een tribute to the Italian Jazz Club. Zijn wel uh, veel tributes. Maar natuurlijk hartstikke leuk dat het allemaal in Zandvoort uh, plaatsvindt. En de agenda gaat ook al verder. Ook al in maart. 12 maart is Mike Del Ferro en Hermine Durlo. Met een tribute to Toets Tielemans. Nou, toets Tielemans is altijd natuurlijk een vaste uh, item. In mijn radioprogramma hier op uh, ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12. Ik begin altijd elk, uh, het eerste uur altijd met een nummer van uh, Toets Tielemans. En de agenda van de krocht... Gaat ook weer verder in april. Daar staat al geprogrammeerd Miriam van Dam met een tribute to the American Songbooks en Jiddische Jazz. En op 14 mei David Lucas met een tribute to Benny Goodman. En dat uh, is tot op dit moment de agenda van het Theater de Krocht uit ons eigen Zandvoort. Um, zoals beloofd, uh, in de tweede uur ook um, jazz van grote, grote orkesten en uh, big bands. Het volgende wat ik klaar heb staan is het Jazz Orchester of het uh, concertgebouw. Dat was het uh, Jazz over of het Concertgebouw uh, met een uh, prachtig nummer. Zeker zo'n prachtig, vol, uh, een mooi orkest met veel, uh, veel instrumenten. Het volgende wat ik klaar heb staan is uh, van de Big Band, of, uh, big band Jazz de Mexico. En het is een uh, Big Band Orkest wat in 1999 gegrond is. En vooral voor de, voor de jazzmuziek in Mexico te promoten en... Uh, het was in Mexico City, waar ze speciaal eigenlijk wel op zoek waren... ook naar uh, jonge muzikanten en ook om jonge muzikanten een uh, podium te geven. Een ontzettend leuk uh, project natuurlijk. En er zijn ook ontzettend leuke nummers uitgekomen. Een uh, van mijn favorieten van uh, de Big Band Jazz of Mexico is uh, All of Me. Zo gezegd, All of Me van Big Band Jazz, de Mexico. Wanna take all, all of me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 Dennis van Azen En Dennis van Azen, geboren in Dordrecht. En geboren in uh, 1994. Dus het is eigenlijk nog een vrij uh, jonge jazzmuzikant. En ik vind het prachtig hoe hij altijd uh, optreedt... met van die prachtige big bands. En uh, hij is eigenlijk uh, verliefd geworden op swingmuziek... nadat hij als zevenjarige het album Swing When You're Winning... van Robbie Williams hoorde. En daarna is hij, heeft hij als doelstelling gezet... dat hij eigenlijk uh, uh, jazzmuzikant wilde worden. Hij heeft nog wel een beetje een... Uh, en in zijn carrière nogal een beetje moeilijk gehad... want hij werd niet geaccepteerd op verschillende scholen... Uh, voor, uh, voor muziek. En uiteindelijk in... Uh, in 1999... Of 19, nee, 2018... sorry, 2018 uh, deed hij mee aan... Uh, of 2019... deed hij mee aan, uh, aan uh, The Voice of Holland... en uh, won deze. En sindsdien is hij uh, echt wel een aanzienlijke... Uh, in bekendheid gestegen. Hij heeft ook een eigen theatershow... en dat uh, heet Swinging on a Star... En dan speelt hij donderdag 24 november in Württ en Weert. En donderdag 8 december in de Tilburg uh, Schouwburg. In de concertzaal van Tilburg. Tevens heeft hij uh, vanaf uh, vrijdag 16 december een, uh, een kerstmashow, de Christmas show. En dan begint hij in Veenendaal... En dan de 19e in Den Haag. De 23e in Amstelveen. En dan gaat het beeld weg. Dan zie ik het niet meer. En dan sluit hij af de donderdag de 29e in het Oude Luxe Theater in Rotterdam. En uh, ik moet wel zeggen, ik vind het leuk dat uh, uh, jonge Nederlandse musici uh, een beetje succes krijgen. Daarom uh, draai ik nog een nummer van hem. En dat is My Favorite Place in the World. I've seen the my heart. Coliseum and the Great China Wall But baby, I forget them all When I'm lying next to you I stood at the Golden Gate And saw Manhattan from the Empire State All that was fine just great But from my point of view There's nothing, no nothing more beautiful than your eyes. No cities, no sunsets can thrill me the way that you do. That's why you're my number one destination, girl. You're my favorite place in the world. Nowhere I can go that can't ever feel so crazy amazing We zijn ook alweer aan het einde gekomen van het tweede uur Jazz elke zondag van 10 tot 12 bij ZFM. Uh, het is de lekkerste jazzmuziek te eten op deze zondagochtend volgende week. Word ik afgelost door mijn collega Jaap. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het luisteren uh, naar mij. Mijn naam is Marco. En uh, ik wil zeker iemand bedanken in Ermuiden en in uh, Londen in de UK, Jane. En ook mijn vrienden in Duitsland. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een uh, volgende keer. En uh, ik sluit deze dag af. Deze mooie zondagochtend van 10 tot 12. Yes. sluit ik af van een van mijn uh, favoriete... En dat is een saxofonist die voornamelijk heeft gespeeld bij James Brown. En later een solo carrière met zijn band is gegaan. Het is Maceo Parker uit Amerika. En ik wil graag afsluiten met een nummer van hem. En dat heet We're On The Move. Ik wil u nog hartelijk bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.